Zes uur. NPO Radio 1. Met uh, zometeen naast het voetbal FC Utrecht tegen uh, FC Twente... ook aandacht voor de actualiteit. We gaan bellen over het natuurhuis, want dat is nu natuurlijk actualiteit. Maar ook gaan uh, we even contact zoeken met Unicef... met betrekking tot uh, de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Ondanks uh, het staakt het vuur, is een beetje de vraag... of Unicef daar eigenlijk wel naar binnen kan. Meer nieuws daarover ook in het NOS-journaal met Ember Branser. Ja, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben de Russische president Poetin telefonisch gevraagd zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de Syrische regering om te stoppen met de aanvallen op de rebellenenclave Oost-Ghouta. Gisteravond maakte de VN-veiligheidsraad afspraken over een wapenstilstand in Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten waren er vanochtend alweer bombardementen bij Damascus.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 Een rechtbank in Irak heeft 16 Turkse vrouwen... de doodstraf opgelegd vanwege banden met IS. Volgens de rechter hebben ze toegegeven dat ze getrouwd waren... met een lid van de terrorgroep of hebben geholpen bij aanslagen. De vrouwen kunnen nog in beroep gaan. Het is niet voor het eerst dat Irak buitenlandse leden van IS... ter dood veroordeelt. Vorige maand kreeg een Duitse vrouw de doodstraf. De afgelopen jaren zijn duizenden buitenlandse strijders... afgereisd naar Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij IS.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 laatste uur van de Lijn op deze zondag beginnen we natuurlijk in Utrecht. Utrecht-Twente, de wedstrijd die nog loopt, nog kansen gezien? Racha. Ja, het regende kansen tijdens het nieuws. We zitten in minuut 64. In de stand is niks veranderd. Het is 1-1, maar twee kansen voor de een, twee kansen voor de ander... En nu heeft Utrecht de bal aan de rechterkant met Kleiber. Een kopbal van Lewin. Bijna Boeren die is ingevallen bij Twente. Om meteen lengte tekort kort om een voorzet van Jensen binnen te werken. Jensen schiet in het zijnet. Bijna een eigen goal van Holla. Namens FC Twente dat Utrecht dan de 2-1 opgeleverd. Maar het staat dus 1-1. Utrecht maakt de wedstrijd. En Twente probeert er dan uit te komen. Nu is het de strieder. Metro 15 over de middenlijn, linkerkant van het veld, links van de as... even naar de middencirkel, de middenstip. Willem Jansen aan de rechterkant, Klieg brengt hem het strafschopgebied in van Twente. Wordt die bal weggehaald door Van der Lely en zo staat het 1-1. Maar gezien die kansen die we de afgelopen minuten hier hebben voorbij zien komen... moet er nog wel iets gaan gebeuren in de stand die nu gelijk is, 1-1. Wij volgen dat we praten over natuurreizen. We praten straks met Dylan Groenewegen, de man die Kuur naar Brussel Kuur naar won. Dat allemaal in het komende uur. Maar eerst gaan we nog even door over dat wat u net al van Ember in het nieuws hoorden. De Syrische rebellenenclave Oost-Kuta ligt nog steeds onder vuur. Ondanks dat er gisteravond afspraken zijn gemaakt over een staakt het vuren in Syrië. Internationale hulporganisaties staan met volgepakte wagens te wachten... tot ze de enclave binnen kunnen. Grote vraag is wanneer dat kan gebeuren natuurlijk. Gerrit van den Berg van UNICEF, uh, goedenavond. Um, heeft u al enig idee wanneer ze naar binnen kunnen? Goedenavond, nou we hopen echt zo snel mogelijk... We krijgen ook de berichten inderdaad van de voortgaande, het voortgaande geweld. En uh, dat is zeer frustrerend voor mijn collega's te plekken. En hun oproep is dan ook van ja, die, die, die woorden op papier waar we echt zeer blij mee waren. Hoe, uh, alle Unicef-kantoren wereldwijd gingen gisteren een gejuich op. Maar laten we die nu in de praktijk brengen, want we willen echt snel naar binnen. Want ja, we horen de berichten van de gezinnen, de kinderen daar. Die, die hulp keihard nodig hebben. Ja, maar hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik kan me voorstellen, er staan nu heel veel wagens... die staan daar ergens geparkeerd. en Wachten dan op een seintje, maar van wie? Nou ja, wagens die staan geparkeerd. Kijk, het, nou ja, het, het is Ja, bij wijze van spreken, uh, ja. Ja, ja het, het is zo, wij, wij hebben uh, eigenlijk de afgelopen periodes... zijn vaker met konvooien ook goed naar binnen gegaan. Daarvoor ben je steeds afhankelijk van alle strijdende partijen. Dus, uh, nou ja, er zijn daar verschillende partijen... die met Elkaar aan het vechten zijn. Maar ook binnen het gebied van Guta zijn ook weer verschillende partijen. Dus je hebt van iedereen toestemming nodig om zeker te weten dat je daar veilig binnen kunt. Mm -hmm. Anderhalve week geleden, uh, op woensdag 13, zeg ik even uit mijn hoofd... Uh, zijn we daar voor het laatst binnen gegaan. Toen voor 7.000 mensen. Terwijl er 400.000 in dat gebied zitten. Nou, hoe dat dan gaat is dat je dan die toestemming krijgt. Uh, voor een bepaalde dag, dan zorgen ze dat het niet gevochten wordt. Dan kun je naar de binnen mensen helpen. Ja. Het zou levensgevaarlijk zijn als er allemaal mensen samenkomen om hulp te ontvangen... en als er dan nog een bom valt, als er dan nog gevochten wordt... Dat is uh, verschrikkelijk. Ja, ja. E, er zijn nog wel een aantal andere vragen... die ik even aan u wil voorleggen. Uh, we gaan toch even uh, tussendoor even kijken... bij uh, Utrecht tegen Twente. 2-1 voor Utrecht. Mooi doelpunt van Sander van der Streek... die er zo doorheen loopt bij Twente achterin. We spelen nog een uh, kwart wedstrijd. Het is uh, Jansen uh, die opent aan de linkerkant van het veld. Dan volgens mij Ayoub met een uh, mooie beweging. En dan zet hij uh, van der Streek uh, vrij. Nee, het is Tessers die de aangever is... Dan snelt hij er doorheen van de streek en rondt hij netjes af van een paar meter afstand. Lage bal. Goed werk van Dessers, betrekkelijk onzichtbaar. Maar die hakbal is goed, hij schiet hem door de benen heen... uiteindelijk van de keeper. Sander van der Streek, wat is het toch eigenlijk belangrijk dit seizoen? Het is de zesde, 2-1, 68 minuten op de klok bij Utrecht tegen Twente. Ja, Gerrit van den Berg van Unicef over de situatie bij oost kuta U vertelde net, ja, er zijn heel veel strijdende partijen... waar een overeenstemming mee moet worden bereikt... of, of je wel of niet naar binnen mag. Uh, uh, heeft u dan contact met die individuele uh, rebellen... Uh, welke groepering ze ook vertegenwoordigen om daar een toestemming van te krijgen? Of hoe werkt het dan in de praktijk? Nou, een, een hulpconvooi... is altijd van meerdere organisaties samen. Dat zijn de, de VN-organisaties... in ons geval dus UNICEF... maar ook bijvoorbeeld het Roode Kruis... Ja, het rode Kruis is ook een van de organisaties die, omdat ze neutraal zijn... ook met veel van de andere strijdende partijen daar contact hebben. Dus inderdaad, op de grond hebben we contact met de partijen die daar actief zijn... Ja. om zeker te weten dat het daar veilig is. Ja. Daarnaast is, is minstens zo belangrijk vaak de partijen die invloed hebben. Dus daarom is het ook wel belangrijk dat de wereld gisteren bij elkaar is gekomen... en zegt, dit kan niet. En ja, een paar machten hebben daarna helemaal meer invloed dan anderen... Um, want die invloed indirect is daar op de grond cruciaal om levens uh, te redden. Ja, want, beschrijf nog even hoe uh, de situatie ter plekke uh, er is... en wat voor hulp er daadwerkelijk nodig is. Nou, het is een uh, sprake van enorme verwoesting door de voortdurende beschietingen. Uh, ja, gewoon straten liggen in puin. Uh, kinderen die zijn gevlucht, uh, gezinnen zijn gevlucht... maar wij richten ons sterk op de kinderen die leven in kelders... Dus dat betekent niet, uh, op straat spelen is dat niet erg, maar gewoon voortdurend in een kelder leven, voortdurend de angst voor, uh, voor beschietingen. Dat is het, het acute gevaar, maar daarnaast het sluimerende gevaar is dat er geen, uh, geen voedsel is, of heel weinig. Dus de, uh, eind vorig jaar, toen wij daar ook gelukkig een keer met een konvooi binnen konden, toen hebben we kinderen onderzocht, bleek dat 1 op de 8 ernstig ondervoed was. Nou, sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Dus het is voortdurend gevaar voor het geweld... maar ook het gevaar van ondervoeding... dat mensen omkomen van de, van de honger. Ja. Dus dat is het, de reden dat we nu zeggen... we moeten naar binnen. Waarom hebben we zo gepleit van het staakt het vuren? Want we willen al die gezinnen, al die kinderen daar hulp bieden. Ja, goed. Het staakt het vuren is dan ingegaan. Het is alleen dus nog niet duidelijk wanneer dat begin dan is. Uh, laten we hopen dat dat zo snel mogelijk kan... en dat u en u, uw collega's daar zo snel mogelijk naar binnen kunnen. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel, graag gedaan. Gerrit van den Berg, was Stad van de Unicef gaan we weer verder naar de sport. Ragnar Niemeyer, die naar het bekende verhaal van Twente langzamerhand kijkt. Aardig spelen, maar geen punten? Nee, een hele andere wedstrijd ook dan in de eerste helft. Er komt nu geel aan. Er is een opstootje waar Ayoub bij betrokken is. En ook Maher, twee Marokkanen. Maar wie krijgt hier nu de gele kaart? Ook Kwefas maakt ruzie. Dat doet hij met Kleiber. Je hebt eerlijk gezegd de aanleiding voor dit akkefietje... wat zich bijna bij Twente op de achterlijn Afspeelt gemist. Ja, Kleiber speelt de bal heen door de voeten van Kwefas. Dan krijgen die twee ruzie met elkaar. En lijkt het er een beetje op alsof Kleiber een soort tikkie uitdeelt op het bovenlichaam van Kleiber. Dan schiet hij die bal ook nog bijna tegen zijn tegenstander aan. En dat levert dan geel op voor deze Christian Kwefas. En voor Utrecht bovendien een vrije trap in de 71ste minuut. Net buiten het strafschopgebied van FC Twente. Voor Utrecht is dat aan de rechterkant van het veld. Klieg staat daar. Daar staat ook Ayoub. Die hem zou kunnen gaan trappen met de linker. Vindt geen groot duel van Yassina Joep. Die ook echt een aantal dingen wel goed heeft gedaan. Maar toch ook regelmatig balverlies leidt in deze wedstrijd. Hij zegt, zo lijkt het tegen zijn ploeggenoten voor het doel van Drommel. Ga nog wat dichter bij dat doel staan. Hij legt hem dicht bij het doel, bijna op het hoofd van Dessers. Dan zien ze bij Utrecht een overtreding. Een bal op een arm. Nou, dat is echt vanaf hier niet waar te nemen. Het is te ver weg te staan. Daar te veel mensen bij elkaar. Kamphuis staat dichtbij... Ja, die moet het dan wel hebben gezien als het iets was, maar hij geeft niks. En dus gaat de bal over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Ja, dat Twente uit het eerste half uur was zo goed en ja, niet doelmatig genoeg. Eén treffer in die fase waar er meer goals in hadden gemoeten. En nu staat Utrecht dus met 2-1 voor. Het is nog niet gespeeld, want daarvoor is Twente vandaag te gevaarlijk geweest. Ook nog in de tweede helft. Maar voorlopig zit de thuisploeg aan de goede kant van de score. Is het virtueel. De nummer 4 van de eredivisie, 18 minuten nog te spelen in de Galgenwaard bij Utrecht tegen Twente 2-1. Dat is de actualiteit, wij gaan een beetje vooruit blikken, want we hoorden het van Gerrit Hiemstra net ook al bij de weersverwachtingen. De schaatskoorts slaat een beetje toe in Nederland, sloten, plassen, vriezen dicht. Er kan geschaatst gaan worden op natuureis, vandaag zijn zelfs de eerste schaatsers gespot op een dichtgevroren deeltje van het meer in Groningen. Ramon Kuijvers, coördinator natuureis van de KNSB van de Schaatsbond, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, daar doet u het dan maar voor. Hè? Eindelijk weer eens, hè? Nou ja, we zitten er met z'n allen heel hard op te wachten. Dus uh, laat de fors maar komen. Laat de vorst maar komen. En waar moeten we dan vooral aan denken waar we al dat ijs op kunnen? Nou ja, het is op dit moment uh, helaas nog zo dat er nog niet voldoende ijs is. Dus dat betekent dat er vandaag eigenlijk uh, een paar ijsbaantjes in het land uh, open zijn geweest. Maar dat het eigenlijk nog niet koud genoeg is geweest. Uh, dus we moeten nog heel even geduld hebben en kijken wat de komende nachten uh, gaat brengen vooral. Maar wacht, verwacht u vooral uh, de klassieke ondergelopen plaatsen opgespoten delen... waar we kunnen schaatsen of kunnen we ook op open water gaan schaatsen? Nou, dat is altijd even afwachten. Uh, de voorspellingen zijn dat het uh, een aantal nachten flink koud gaat worden... en dat betekent eigenlijk altijd dat uiteraard eerst uh, de ijsbaantjes... en de ondergelopen weilandjes als eerste beschikbaar zijn... En als dat een paar dagen volhoudt, dan kunnen we hopelijk ook wat meer. En vooral in het noorden en het oosten of verwacht u ook in andere delen van het land? Nou, de voorspellingen die, die, die wisselen het natuurlijk per dag nog wel een beetje. De voorspellingen zijn volgens mij dat het, het oosten en het noorden iets, iets koudere nachten hebben. Uh, dus ja, dat zijn dan normaal gesproken wel de eerste plekken waar, waar je kunt gaan kijken, waar kun je schaatsen. Um, ja, het is wel zo dat we zien dat er vaak lokale verschillen zijn. En uh, nou, we proberen dat in ieder geval zo goed mogelijk via schaatsen.nl in beeld te brengen... zodat iedereen weet waar je kunt schaatsen. En um, uh, die paar die vandaag paters in meer waren, dat is, dat is nog niet helemaal verantwoord, hè? Nee, absoluut niet hoor. Dat zijn echte uh, wagenhalsen en uh, die zijn er helaas uh, altijd wel ergens. Maar uh, uh, ja, je kan eigenlijk nog niet echt uh, het open water op, dus daar moet je nog heel even geduld voor hebben. En u zegt, uh, als ik wil schaatsen dinsdag op schaatsen.nl kijken of ik bij mij in de buurt veilig is? Op schaatsen.nl gaan we overal uh, waar het kan... gaan we het zo goed mogelijk in kaart brengen... dat mensen uh, zo optimaal mogelijk kunnen genieten van het natuurreis. Nou, we halen ze uit het vet en uh, we gaan hopen op een paar nachtjes vorst. Ik wil u uh, danken en een mooie week toewensen... Ramon Kuipers, coördinator natuurreis van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Utrecht tegen Twente, Ragnar Niemeijer. Ja, vorige week tegen Sparta viel de maken, De 1-1 ook laat, nu probeert Holla uit. Twente staat met 2,8 kwartier voor tijd... maar het is van te ver, een metertje of 18... Met de linker geschoten, maar het is uiteindelijk een rollertje waar David Jensen, de doelman van Utrecht, heel weinig problemen mee heeft. Jensen wacht eventjes met de bal opnieuw het spel inbrengen. Daar is de uittrap in de richting van Kerk. Het wordt het hoofd van Lam, verdediger van Twente. Halverwege zijn eigen speelhelft, een beetje rechts van de as van het veld. Dan Strieder, die naar de grond toe gaat. En Boeren, die er wat te hard ingaat, Haalt nog even een verhaal bij de scheidsrechter. Maar die geeft Utrecht de vrije trapper Utrecht met de bal op de eigen helft. Nog een gele kaart gezien voor Dessers. Ook alweer een beetje ruzie met die Kwevas. Die een minuutje daarvoor al geel kreeg. Even dachten we aan een slaande beweging van die uh, Belgische spits van FC Utrecht. Maar het was een uh, nou, heel klein uh, tikje op het bovenlichaam. En Kwevas die ging als een stervende zwaan uh, naar de grond toe. Utrecht uh, valt aan. Veel belangrijker. Rechterkant Kleiber. En de voorzet is in de richting van Kerk. Op het... Uh, 5 meter gebied bij FC Twente. De lijn van 5 meter gebied. Maar de doelman is op tijd en geeft de bal bovendien goed mee aan Van de Lely. Van de Lely, dat is zo de trechterin bij Utrecht. Ja, daar ging het helemaal mis bij dat openingsdoelpunt van Vuskic. Maar nu staat daar wel de captain van Utrecht, Willem Jansen. Overigens, die Vuskic was goed in de eerste helft op de positie Heel andere plek dan de afgelopen periode. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij in de tweede helft de Sloveen... ...in het stuk eigenlijk niet meer voorkomt. Dat heeft Utrecht dan wel goed gerepareerd. De aanvoerlijnen naar die uh, oudspeler van Newcastle United... ...waar die een uh, handjevol wedstrijden voor speelde een paar jaar geleden. Die aanvoerlijnen zijn afgesneden. Bal bij Jensen. Krijgt hem van Kleiber. Verlengt hem de Utrechtse keeper naar de punt van zijn strafschopgebied, Linkerkant van het veld met Van de Marel, Van de Marel, bal over de grond. Naar de middenlijn, naar Kerk. Kaats met Strieder. Utrecht heel snel uh, uitbreken met uh, de bal... Van Ajoep naar Kerk. Linkerkant trekt naar de achterlijn. Moet er dan langs bij Bijen. Is er nu ook wel langs bij Bijen. Bijna Strieder. Een paar meter voor het doel. Net een voetje van FC Twente. Fout van Klieg dan. Maar niet geprofiteerd op het middenveld bij Twente. Door Maria die de bal niet bij Jensen krijgt. En dus neemt Utrecht over met Ajoep. Snelle kaas. Weer zo'n mooie hakko. Oh, oh. Wat een fijne goal van Yassine Ajoep. Die maakt een koprol van vreugde. Want je moet ergens heen met je blijdschap... We zagen bij Ado dit seizoen dat zogenaamde FIFA doelpunt. Nou, Dit gaat ook razendsnel voor de 3-1. In de 78ste, nou 77e minuut nog 3-1 bij Utrecht Rente. Heerlijke combinatie weer met zo'n hakballetje. Yasina die uh, maakte van een uh, gemiddelde wedstrijd opeens een topwedstrijd van. Met dit uh, heerlijke doelpunt. Een overstapje of dat hakballetje van Van der Streek prachtig de 3-1. Dat voelt als de beslissing hier. En Soen heeft FC Utrecht er drie punten bij. Ragnam, wat je zei, het, het is beslist, hè? Ja, het voelt in ieder geval als beslist. Negen minuten voor tijd nog een gele kaart voor Maria... die Strieder ondersteboven schoffelt op het middenveld ergens. Derde gele kaart van de wedstrijd, Kweevas en Dessers al eerder. Je hebt een mooie aanvallen gezien van FC Utrecht... met goede doelpunten, van met name van de streek en dus ook van Ayoub, hoewel die eerste van Kleiber ook prima het net inging... Maar daar kreeg het wat hulp bij van, van de Lely van FC Twente. Dessers gaat naar de kant. Ja, dat is een beetje zuur voor de Belgische spits. Want er staan er drie op het bord. En hij scoorde niet. Had dus wel een aandeel met die fraaie hakbal bij de goal van Van de Steek. Nog een beetje, ja, een beetje uit de toon, laat ik het zo zeggen. Guttler, die een paar weken geleden zijn eerste doelpunt maakte voor Utrecht, is zijn vervanger. Kijken of hij dan nog voor nummer vier kan gaan. Ja, Twente heeft dus de pech gehad dat Utrecht gelijk maakt in de blessuretijd van de eerste helft. Anders had ik het nog willen zien. Compleet ander duel. Nu speel je een gewonnen wedstrijd als Utrecht bent. dan kan er nog worden gekeken naar iets extra's voor het publiek in de gewaard. Aan de rechterkant is het de Kerk. Vrommelt zich bijna langs Lam. Komt hem wel drie keer tegen. Nou, die heeft Long als een paard dus. En dan is daar de overtreding van Guttler. De nieuwe spits op de zijlijn. Vrije trap. Snel genomen door Maher. Of gaat de keeper het doen? Nee, Maher trapt hem naar zijn doelman. Die bijna op de achterlijn, bijna op de zijlijn ook met de trap. Joel Drommel naar voren toe. Verlengd door Boeren. Weggehaald door Lewin. Bijna bij het strafschroepgebied van FC Utrecht. Geen controle bij Maher. Ingeleverd bij Ayoub, Bal loopt over de zijlijn. Gebeurt allemaal voor de dugout van Gertjan Verbeek. Ja, dus weer geen overwinning. 15 wedstrijden straks de baas bij FC Twente. Hij was al de slechts presterende coach... En uh, ja, dit is dan de zoveelste nederlaag. Eén keer gewonnen. Een paar gelijke spelletjes. Die overwinning was tegen NAC maanden en maanden geleden. En iedere keer is er wel een verhaal. Maar er begint daaronder in de Eredivisie wat verschil te komen. Er begint echt een aftekening te komen. Vier punten achter NAC. Zes achter uh, Willem II. Straks FC Twente. Hoe? Moet dat verder? Ziet hij er nog brood in? Utrecht nog een keer met Kleiber naar Kerk. Nou, de bal is aan de zijlijn. We kijken naar deze wedstrijd in de 84e minuut. De lampen staan aan, het is donker. Maar het is ook 3-1 voor FC Utrecht tegen FC Twente. NPO Radio 1. Het is twee minuten voor half zeven. We gaan naar het nieuws met Eefje kunnen.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 Gerrit Hiemstra, we hadden net uh, de natuureiscoördinator van de KNSB bn lijn ja. Heb je gehoord? toevallig of, of Nee, niet? ik heb ja. het niet gehoord. Nou, die zei uh, gewoon even schaatsenpunten in de handen houden waar je kan schaatsen. Hij ja. zei inderdaad, het wordt misschien moeilijk, open water wordt een beetje een probleem. Ja. Dat weet jij natuurlijk beter. Uh, dat heeft ook alles met de wind te maken, hè, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Um, de wind die zorgt ervoor dat het water door elkaar gemengd wordt en daardoor wordt er warmte vanuit dieper water naar het oppervlak toegevoerd... en daardoor vriest, bevriest het gewoon minder snel dan als het stilstaat. Dan krijg je toch een soort gelaagdheid ook qua temperatuur in het water... waardoor er makkelijker ijs ontstaat. was ja. eerder deze week ook zo. Er waren plekken waar het ijs al, waar het, zeg maar, al dicht lag... maar toen het begon te waaien, en zeker in combinatie met de zon... was dat laagje ijs heel snel weer verdwenen. Ja. Kortom, ik hoor jou zeggen van prima, op, op, he, klein, op laag water... een ja. klein laagje water, ondergespoten weilanden, allemaal prima. Ja. Maar open water vooral meiden de Ja, periode. dat klopt. Ik zag vandaag beelden van het Paterswoldse ja. meer... Ja, uh, ja, waar, waar ja. mensen op het, aan het schaatsen ja. waren. Terwijl je keek een stukje verder dan die mensen... en daar ja. lag het nog helemaal open. Dus het was echt uh, ja, het Niet aan te raden, ja. nee. Stukken ondergelopen land en uh, sommige ijsbanen... dat hm. moet de komende dagen toch wel gaan lukken. Ja, hoe koud wordt het? Ja, nou, um, het wordt vannacht lichter tot matig. Vorst, dus net matige vorst, denk ik. Min 5a, min 6. Ik moet er wel bij zeggen dat nu in het noorden van het land en op de wadden inmiddels wat sneeuwbuien overtrekken. Dus daar wordt het hier en daar wat wit. Dat blijft ook vannacht zo. Ook morgen hebben ze daar trouwens er nog mee te maken. Um, maar goed, vannacht dus um, lichte tot matige vorst. En morgen hebben we dan zon- en wolkenvelden die elkaar wat afwisselen. In het noorden, dus kans op een enkele sneeuwbui. En middagtemperatuur die komt uit rond het Vriespunt. De wind is uit het noordoosten, matig, windkracht 4. Aan zeeën op het IJzermeer, vrij krachtig, windkracht 5. Nou, Na morgen wordt het geleidelijk nog een beetje kouder. Overdag temperaturen net iets onder nul. En s'nachts, meest matige vorst. Woensdag en donderdag staat er een vrij krachtig tot krachtige oostenwind. Dat maakt het echt venijnig koud dan die dagen. En uh, ik denk dat het na vrijdag de kou waarschijnlijk weer gaat verdwijnen. Oké. Okay. dankjewel je Gerrit. Radio 1. NOS langs de lijn. Het Olympisch Geweld is een einde, maar er wordt ook uh, gefietst dit weekend. En uh, gisteren natuurlijk omlopen En vandaag de semi klassieke naar brussel Kuurner gewonnen door de sprinter uit de lotto Jumbo -Jom ploeg Dylan Groenewegen, die hebben we nu aan de lijn. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. ja, ja, ja bedankt mooie, ja, mooie dag. Ja, het was prachtig. Ja. Uh, uh, vertel even, voor de mensen die het niet gezien hebben... jullie kwamen heel laat, uh, 100 meter voor de streep kwam je er pas overheen... maar toen sprintte je ook uh, formidabel naar de streep, hè? Ja, klopt. Ja, het was uh, een hele harde koers met natuurlijk ja, een hele frisse wind. Het was heel koud. Maar uh, <clears throat> ja, met een uitgedumde groep uh, werden ja, we te sprinten. We waren er nog een paar weg. <clears throat> maar uh, ja, we kwamen er net de tijd overheen en zo, uh, zo kon ik eigenlijk winnen. Dus dat... Uh, ja, Vermoten, ja Vermoten, Duval en Vliegen, die gingen nog weg op het laatste, hè? Ja, klopt, die demareerden nog. En uh, ja, dan was het uh, ermee om het nog af te gaan maken en op tijd aan te gaan. En dat, uh, dat deed ik. Dus uh, um, ja, dan win je, hè. Dat is een hele mooie klassieker om te winnen. Dus, ja, want dat je kan sprinten, dat weet iedereen al een <coughs> tijdje. Maar ook sprinten, uh, kun je dus vertellen, dit is anders, hè, na 200 kilometer sprinten? Ja, zeker. Ja, niet zozeer de 200 kilometer, maar wel vooral dat het een hele zware koers is geweest. Uh, ja, met wat klimmetjes onderweg. Dus dat maakt de koers wel zwaar en met dan um, best wel veel wind. Dan uh, ja, was, het, uh, was het wel het doen vandaag te winnen. Maar uh, ja, zo voor het eerst dat we er eigenlijk zo ver gingen. En dat het dan lukt, dat is alleen maar mooier. Is al je vierde overwinning dit jaar. Uh, uh, uh, lijkt dus allemaal heel goed te lopen. Is er ook iets veranderd in, in de ploegentactiek? Uh, of doen jullie hetzelfde dan en alleen beter? Ja, er zijn wel wat dingetjes veranderd in, uh, in de sprinttrein... die ik altijd, vast de jongens die ik altijd mee heb... daar uh, ja, zijn, wat, uh, zijn wat andere gasten bij, wat andere posities in de sprinttrein. En uh, ja, tot nu toe gaat het gewoon heel goed. En hebben we inderdaad al, hebben we al vier keer gewonnen. Dus ja, dat uh, ja, kan bijna niet beter nee. Nee, wat zijn de doelen? Want uh, dit is altijd een beetje de opening van het klassieker, uh, seizoen w Waar kijk jij naar voorlopig? Nee. Um, ja, het eerste... Uh, ja, dit was een hele mooie koers voor de klassieke, uh, klassieke renners om ook te gaan winnen. En ook voor, uh, ook voor mij om hier uh, mijn slag te slaan. En dat hebben we vandaag gedaan. En nu uh, ja, is de volgende koersprijs Nies. Dus uh, gaan we kijken ja. wat we daar weer uh, voor moois kunnen laten zien. En als ik uh, Ronde van Vlaanderen roep, wat roept Dylan van wegen dan? Uh, misschien nog een jaartje te vroeg. Maar daar moeten uh, moet de ploeg en ik het nog heel even over hebben. En uh, ik denk dat het misschien meer iets voor, uh, voor volgend jaar is. Je gaat hier rijden dus? Uh, dat is nog niet zeker, daar moeten we nog heel erg over hebben. En misschien past die wel in de planning, maar we hebben ook drie dagen daarna nog de Scheldeprijs. En, uh, yeah. ja, daar wil ik ook gewoon goed zijn, dus uh, we moeten nog heel even uh, een beetje afwegen. Maar zeg je daarmee ook dat je ieder jaar nog sterker aan het worden bent? Ook gewoon lichamelijk sterker? Ja, ja zeker wel. Ja, ik ben natuurlijk nog, uh, nog redelijk jong, dus oh. ja, elk, elk jaar word ik heel wat sterker. En zeker deze winter heb ik gewoon een goede stap gezet met... Uh, ja, met goede, goede trainingen. En uh, ja, dat komt er nu een beetje uit, dus dat is wel, is wel gaaf. Nou, je zegt het netjes, het komt er een beetje uit. Het kwam er heel mooi uit vandaag. De winnaar van de semi-klassieke, Kuur naar Brussel, Kuur naar Dillen Groenewegen. Dankjewel. Gaan we weer naar, Dag, euh, naar Utrecht. Dag Dillen, dan gaan we naar Utrecht, daar uh, Rachna nee, Niemeijer. Ik, ik wil op een of andere manier toch een beetje uh, medelijden met, uh, met Twente elke keer. Ja, het is toch, is toch redelijk goed spelen. Ik bedoel, ze zijn ook helemaal geen slecht team. Maar het zit gewoon een beetje tegen, wil het zo ja. zeggen? Ja, dat ben ik wel een beetje eens als je kijkt naar deze wedstrijd ook. Want het staat 3-1. We krijgen drie minuten extra tijd. Twente valt nog wel aan, maar voor wat Jensen... Zojuist nog een keer het hoongelach van de tribunes. Toen ik de bal werkelijk huizenhoog over de goal van Jensen schoot. Geen beste poging van de Scandinavië. Utrecht breekt uit met Ultschik. In de ploeg gekomen voor Girano Kerk. Een paar minuten geleden, rechterkant van het veld. Hij eh, komt bij je tegen. Gaat de bal dan denk ik achteruit geven. Ja, dat is inderdaad wat hij doet. Naar uh, Kleiber. Gaat de bal wat naar binnen toe. Uh, aan uh, de rechterkant van het veld nog altijd. Maar Utrecht houdt hem daar niet in de ploeg met Kali. Ja, er zijn van die dagen. Dan valt alles uh, samen vanaf de eerste. Speeldag geblesseerd. Hij deed alleen nog mee op speeldag 1. Een zware achillespeesblessure blessure. Keerde al terug in Jong-Utrecht. En nu ook eindelijk weer in Utrecht. Een echte Utrechter Kali. Werd met veel applaus... Onthaald door de aanhang op de Bunningside. Utrecht op 3-1 voor. Ja, je zei al, eh, het is een beetje treurig. Want de eerste helft was echt een half uur lang voor FC Twente. Met eh, kansen op meer. Een grote kans voor Voeskits. De man die ook eh, het eerste doelpunt maakte vandaag. Dat al deed na 10 minuten. Toen was Twente Heer en meester. En ja, dan eh, de zoveelste nederlaag. Het is eh, de 16e. Evenaring van een, een negatief clubrecord. Wat eh, drie keer eerder op. Eh, de borden verscheen, uh, bijvoorbeeld in seizoen 80 of 82, 83. Toen uh, degradeerde Twente ook aan het einde van het jaar. Ja, het komt allemaal wel steeds dichterbij. Laatste zal Twente misschien niet worden, maar daarna competitie ontlopen wordt met de week moeilijker. Ik zeg het even omdat Twente de bal uh, speelt of Utrecht de bal rondspeelt op uh, de eigen helft. De bal is over de zijlijn gegaan, maar her gaat hem nog een keertje gooien. Ja, en als je zoveel nederlagen leidt, dan is het natuurlijk ook geen toeval. Want in die tweede helft dan Utrecht het initiatief volledig over. Maakte een paar heerlijke doelpunten. Mooie uitgespeelde aanvallen afgerond door bijvoorbeeld Van der Streek en Ayoub. En dat mag Twente zich dan natuurlijk weer wel aantrekken. Maar zelfs in die tweede helft waren er mogelijkheden. Nu is er nog een schot van Boeren. Hij vuurt hem 2-3 meter naast het doel van een meter of tien afstand. Komt een beetje links uit van de goal van Jensen. Maar we zitten dik en dik in die extra tijd. Kamphuis laat nog voetballen. En dan kijk ik nog even naar de trainer hier. Een paar meter beneden mij naar de trainer van FC Utrecht. Jean-Paul de Jong is nu acht duels ongeslagen. Neemt dat record waar we het aan het begin van de wedstrijd over hadden. Nu nog in handen van Tom du Chatigné over. En dat is een geweldige start. Maar hij heeft natuurlijk ook een mooi elftal overgenomen. Een ingespeeld elftal van Erik ten Hag. Die naar Ajax vertrok. Jensen brengt de bal nog in het spel. Op de middenlijn linkerkant is het Ayoub van de Madel aangeschoten tegen Ayoub. Ja dat is een beetje pech. Mag Vuskic gaan gooien. Laat het over aan van de Lelité. Nou, het is een 10 meter over de middenlijn. Bal gaat achteruit naar de Bijen. Breed naar Lam. Ja, het moet naar voren toe. Maar het heeft natuurlijk geen zin meer. Mooie doelpunten gezien van Utrecht. Dat echt de baas was in deze wedstrijd in de tweede helft. Maar de, de eerste helft was absoluut voor FC Twente. Ik ben benieuwd naar de reactie van Gert-Jan Verbeek. Die ongetwijfeld denkt dat er hier meer in had gezeten. Maar ja, zeggen niet heel veel trainers dat na nederlaag. Twente leidt de nederlaag van 3-1 in Utrecht. Lux de Arjen de Cristiano Ronaldo. Yes, Wat een goal! Buitenlands voetbal. In de Premier League, Manchester United won met 2-1 van Chelsea. De ploeg van José Mourinho was dus Chelsea in eigen huis de baas. Kwam hem nog wel op achterstand. William was de doelpuntenmaker. Zeven minuten later scoorde Lukaku gelijk. En Lingard maakte een kwartier voor het einde de beslissende goal. United springt door die zegen naar de tweede plaats in de Premier League. Achterstadgenoot Manchester City natuurlijk die een straatlengte voorstaan, Maar weer voor Liverpool. Chelsea zakt nu naar plaats 6. Geert Langendorf, vast bij die wedstrijd. Geert, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, wat was het voor wedstrijd? Was United betere ploeg? Uh, nou, zeker niet in de eerste helft. Uh, United begon heel erg uh, slorrig, rommelig. Uh, dat gaf uh, Morinio naar afwap ook toe. Uh, die was er niet erg blij mee met, met de manier hoe ze speelden. Uh, uh, na, na rust eigenlijk begonnen ze langzaam op kracht te komen. Uh, namen kregen duidelijk veel meer vertrouwen. Hij won uit aan uh, dankzij invaller uh, Lingard... die, ja. die de, laatste, de laatste tijd toch al zeer goed is als invaller... en dan een behoorlijk aantal belangrijke doelpunten uh, op zijn naam heeft staan. Nou is zo'n wedstrijd altijd leuk... maar een persconferentie met Mourinho en Conte is vast ook leuk geweest. Ben je daar geweest? Ja, daar ben ik bij geweest. Vertel ja, eens ja. even, doe eens even verslag. Het is bijna nog leuker. Uh, nou Mourinho die kwam uh, ditmaal vrij vrolijk binnenzetten... Uh, ...mobbelen wel een heel klein beetje... ...dat het een slecht begin was... ...en uh, noem maar op... ...maar waar het natuurlijk uiteindelijk om ging was... Uh, ...hoe staat het nou met de relatie uh, met Conte? Ja. is dat bijgelegd? Was er een gesprek geweest? Tweetal uh, weet heeft uh, behoorlijke aanvaringen gehad... ...waar uh, Ferguson en Wenger bij het niet vallen. Uh, maar volgens Mourinho... Uh, uh, ze zijn allebei grote managers uh, met een groot verleden en een grote toekomst nog. En uh, daarom uh, wilden ze naar het publiek en, en de media en de mensen thuis laten zien... Uh, dat ze wel degelijk uh, boven de ruzie konden uitstijgen en elkaar daarom een hand wilden geven. Nou, Comte was het daar niet helemaal mee eens. Die, die gaf min of meer tussendeus een lippen aan dat hij zich uh, min of meer gedwongen voelde om, uh, om, om jouw een hand te schudden... Uh, of de ruzie echt bijgelegd was, het uh, leek niet helemaal het geval te zijn. Maar hij wilde wel meedoen aan het theaterstukje. Daar, daar, daar komt het een beetje op neer. En Manchester uh, is inmiddels uh, de, de, de stad die de macht heeft gegrepen. Hè? Met City als hoofdmacht natuurlijk. Ja, zeker. En, en nou, dat steekt behoorlijk hier, uh, zeker op Old Trafford. Uh, voor, voor de wedstrijd hoorde ik hier mensen die hier werken. Het zijn allemaal uh, hartstochtelijke United-fans roepen. Eigenlijk, eigenlijk zouden we willen dat Chelsea... Uh, hier wint. Het liever natuurlijk niet. Want anders bestaat namelijk het scenario dat uh, City kampioen wordt tegen United in de derby in april. En Dat is natuurlijk de ultieme vernedering. <laughs> nou, wij verheugen ons er nu al op. Uh, volg het voetbal daar en uh, dank voor je toelichting, Geert Langendorf. Um, um, ja, dankjewel. Hè. Andere wedstrijd in Engeland was uh, Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace. Londense derby beslist in het voordeel van de Spurs door wie anders dan Harry Kane. En in Londen wordt het moment de finale om de League Cup gespeeld. Het staat bij Arsenal tegen Manchester City 1-0 voor Manchester City. Dat nog. Doelpunt Aguero. Ja, één wedstrijd in de Bundesliga. Vanmiddag dan. Bayern en Leverkusen tegen Schalke 0-4. Het werd 0-2. Hierdoor stijgt de club van Gelsenkirchen hier naar de derde plaats in de competitie. Um, Borussia Dortmund bezet de tweede plaats. Maar komt morgenavond pas in actie. Beiden hebben 40 punten. Maar staan een straatlengte achter op de koploper Bayern München. Dat gisteren punten verspeelde met een verrassend gelijkspel 0-0 tegen de BSC. Nummer 5. Razenbal Leipzig speelt op dit moment tegen de hekkensluiter FC Köln is om 6 uur begonnen. Ik heb alleen geen idee wat er staat. Ik hoor net dat het 1-0 is. Dus ik heb wel een idee wat het staat. Uh, Leipzig dus 1-0 voor tegen FC Köln. En dan ja. een opvallend moment. Ja, jij begon er voor de uitzending ja. al over. Uh, echt even terugkijken. Een op opvallend moment in de tweede Bundesliga. De eerste 20 minuten van Duisburg tegen Ingolstadt... die mag je rustig bizar noemen. Na 11 minuten kreeg Ingolstadt een penalty, maar de en keeper Mark Vlekken stopte de bal en was de held van de wedstrijd. Nou, Niet veel later scoorde Duisburg uh, de 1-0 een face complete En twee minuten later kon het helemaal niet meer stuk... want Duisburg scoorde opnieuw. Tenminste, dat dacht men... Het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. En nadat het doelpunt afgekeurd werd. speelde Ingolstadt de, de bal snel naar de andere kant van het veld. en schoten ze de bal in de goal van Vlekken. Al ging de bal niet eens voorbij de keeper. want die stond namelijk op dat moment. rustig even achter in het net. wat anders te doen. Ik heb de kopbal van, van Enes gefeiert. Dat is 2-0. En die toommuziek, ja goed. In het moment compleet wilde terug in mijn toon lopen en een stuk drinken. Ja, hij heeft gewoon niet, ja. niet gezien. Die goal is afgekeurd. Muziek begint te spelen. Hij denkt, nou lekker, ja. 2-0. Ik ga even wat drinken uit mijn net halen. Draait zich om. laat vervolgens het net in om zijn flesje te pakken. Het ja. spel gaat door. En die jongen kwam zo binnenschieten. Gelukkig hebben ze wel twee gewonnen. Ja, uiteindelijk. ja dat, dat doen we een we goed. Het was een bizar moment. Ja, in Spanje is er tegenwoordig ja. ook een Catalaanse derby. Barcelona-Girona. Na drie minuten kwam Girona op voor. Dachten sommige mensen, hey, drie maal Suarez, twee maal Messi. Uiteindelijk werd het 6-1. En ook Real Madrid boekte een makkelijke overwinning. Deportivo Alaves werd met 4-0 verslagen. Barcelona blijft dus met 65 punten ruim aan kop in de Spaanse competitie. Atletico Madrid staat daar dus tweede met 55 punten. Speelt vanavond nog tegen Sevilla. Real Madrid volgt op een straatje op de derde plaats. Een spectaculair duel in België. Anderlecht tegen Moskroen. In de eerste helft uh, scoorde Anderlecht twee keer... waaronder een doelpunt van uh, Lukas Theodorzic. Theodorzic, moet ik zeggen. Uh, na de rust uh, voegde de Pool nog twee treffers toe in zijn totaal. Bij een 4-0 voorsprong werd de wedstrijd alsnog spannend... De bezoekers van Wojc Kroen scoorden drie keer op rij. En in blessure tijdpas verdween de spanning... toen de beslissende 5-3 op het op sporen, uh, scorebord kwam. Anderlecht is geplaatst voor de play-offs om de landstitel... net als Cerkelen Brugge, Shalawa en AA Gent. We nog één, let's... Oh, ik wou ja. nog even iets uit de Turkse competitie gaan zeggen... Gaan we... maar we gaan lekker naar Brian Ferry. Oh, ja. oh nou dan wil ik het weten ook. Weer. Ja, dat ga ik straks vertellen. No, zometeen maar dan. Okay. Let's stick together. Barry Brian let's Ferry, stick let's stick together. Ik wilde ja, u net nog vertellen. Ja, ja, Nasser ja. Barrazi scoorde in de Turkse competitie. Yeni Malatia spoor tegen Karabuk spoor 3-1. Dat was het? Ja, als okay. u niet willen missen. Okay. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit en intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. We beginnen bij... Feyenoord tegen PSV. Na een ruststand van 0-2 werd het uiteindelijk 1-3. Verdediger Arias kopte op aangeven van Bergwijn de 0-1 binnen. En diezelfde Bergwijn kon alleen op Feyenoord-Doelman Jones afgaan. En dat betekende 0-2 een voorsprong voor PSV. Na een kopbal van Vilena uh, leek de spanning nog even terug te komen in de wedstrijd. Maar even later viel de beslissing. Doelpunt voor PSV. En de man die hem het meest verdient is Pereiro. Hij scoort ook. Maar dat schot van Bergwijn werd niet goed verwerkt door... Uh, Brad Jones. En toen was het een uh, koud kunstje voor Pereiro om die bal binnen te tikken. En zo leidt PSV met 3-1 is het verschil tussen die 2. Een dik verdiende overwinning voor PSV. Dat heer en meester was in de Kuip. Trainer uh, Philip Cocu was uitermate tevreden met het optreden van zijn ploeg. Ik vind gewoon hoe wij ons hier uh, vandaag gepresenteerd hebben als team. Als totale ploeg. Wat we uitstraalden. Absoluut absolute wil om te winnen. Uh, ja, dat spatte er vanaf. En. Uh... Nou, daardoor win je ook uh, uiteindelijk deze wedstrijd. Het publiek in de Kuip wordt vaak gevreesd door tegenstanders. PSV-doelman Jeroen Zoet was voor de wedstrijd al het slachtoffer van de supporters van Feyenoord. Je hebt uh, die katakom daar beneden en dat gaat omhoog. En precies door dat, door dat giertje, daar gooiden ze wat bier. Dat was ook niet tactisch dat ik daar stond. M normaal gesproken hou ik van een biertje, maar na de wedstrijd als je wint en niet uh, al voor de wedstrijd. Ja, week in en week uit presteert Feyenoord onder de maat. De achterstand op PSV is 23 punten. Wat overblijft, is de halve finale in de beker komende woensdag tegen Willem 2. Nuklei Jurgensen denkt dat het seizoen nog helemaal goed kan komen voor Feyenoord. We have a very important game on Wednesday, and that can also determine our season if we win the cup and we fight for the third place. Ja, yeah, oké, okay. after the season. It can look different, for sure. Ja, we gaan even doorpraten met uh, Roep Schreuder over dat duel. Ja, Joep, er wordt nog een beetje luchtig gedaan, zowel door Van Bronckhorst. hier horen we Jurk en zo weer. Eh, terwijl fijn het toch redelijk heeft laten afweten, mag ik dat stellen? Zeker, Tom. Je mag alles vertellen trouwens, maar dat is toch zo? Ik hoorde al 23 punten achter PSV. Dit Feyenoord is uh, tactisch weggespeeld, toch, door PSV vandaag? Ik zeg toch, nee, het is gewoon zo. Het verlies van VV, Vitesse. Ik heb het even opgezocht van Ajax van PSV. Twee maanden in 2018. Het heeft geen zelfvertrouwen. Het speelt reactief. Het, sla, het, het startslap. Dat vroeg ik ook weer aan van Bronkhorst Omdat hij dat vaker zegt. We starten niet goed. Ja. Ja. Dus uh, ja. er is maar één uitweg. Er is er maar één optie. En dat is bij min 8 graden. Ja. Om 9 uur. Kwart voor 9. Woensdag, die halffinale peker. Ze zullen wel moeten. Het is wel zo dat Feyenoord vind ik tenminste, sleutelduels onder spanning altijd goed kan voetballen. Dus dat is ook een beetje het, het, het gekke. Woensdag een hele andere wedstrijd. En, ja. Uh, ja, dat, dan dat, is ik, het seizoen toch geslaagd. Ik, denk, ik denk ook, uh, sorry uh, Joep, dat het ook afhangt mm. van het eerste kwartier, 20 minuten. Als uh, Feyenoord op dat moment uh, de vol opgaat... en misschien uh, de één of twee kansen krijgt, misschien zelfs een goal... dan wordt ja. het een wedstrijd die naar de kant van Feyenoord gaat. Maar als dat niet lukt, en er zijn een paar jongens zonder zelfvertrouwen... het publiek begint een beetje te morren... Dan kan het ook wel eens een heel gek duel worden, denk je niet? Is ook zo, maar dit kwam echt ook door PSV, hoor. Ja? PSV zorgde ja. er niet voor dat uh, Feyenoord... <coughs> dus, uh, PSV zorgde ervoor dat de stil bleef. Ja, en dan kan Feyenoord, uh, kwam Feyenoord he, het wel hoog zetten. Speelde PSV wat dat betreft uh, inderdaad uh, in een kampioensfeer ook wetende dat Ajax die punten had laten liggen? Ja, heel erg, hè? Um, Koku doet het niet vaak, zei hij. Maar het kwam nu wel mooi uit, want Ajax had dus 0-0 gespeeld tegen Ado Den Haag. Dus dat gaat om tien voor half drie, wist hij dat? de jongens in de kleedkamer: het is 0-0 bij Ajax. Ja, jongens, je kunt nu dus zo'n slag slaan. Dus een betere motivatie was er niet. ...voor Cocu en voor die spelers. Nog één uh, ding uh, daarover, uh, de PSV toch wel... ...we hebben wel eens kritiek op hun spel... ...maar vandaag yeah. hebben ze toch wel echt goed gespeeld... Hoor, ...in het collectief. Dus als we straks ook moeten gaan zeggen... ...wat is nou het verhaal van de kampioen? Ja, dan is het het kampioenschap van het team... Hè, ...van het collectief, zonder echte uitschieters op dit moment. Ja. Yeah. Dan nog even terug naar Feyenoord, Joep. Want eh, je zal een seizoenkaart hebben, je bent de kampioen van Nederland... en dan hoor je, ja, we hebben er erg veel rekening gehouden... Willem II thuis woensdag. Dat vinden we allemaal heel normaal inmiddels, maar is dat normaal? Ja, wel, als ze winnen, Ton, woensdag. Dan, dan wordt het seizoen alsnog gered, althans, dan hebben ze nog een kans. Um, de Jurgensen, daar proefde je wel uit dat er frustratie zit, ook naar zichzelf toe. Maar je proeft ook heel veel agressiviteit. Dus ergens denk ik ook dat het woensdag weer zo anders wordt. In de Kuip, bij die min 8 graden. En dan staan ze in de finale. En als het niet gebeurt, dan zijn de rapen graag vanaf donderdag in Rotterdam-Zuid. Nou, we gaan het woensdag allemaal meemaken. Dankjewel, Joep Scheuder. En dan uh, Ajax. Ja, Joep zei het al. bleef 0-0 tegen Adel Den Haag in de Arena. Ajax laat zich uh, voor de tweede keer dit seizoen uh, dus verrassen... Uh, tegen, uh, door Adel Den Haag. De kansen waren er wel, maar de bal wilde er niet in. Concludeert ook Frenkie de Jong. Ik denk dat we wel kansen hebben gehad. Maar die hebben we ook niet afgemaakt. Ik kreeg ook nog een hele goede in de laatste minuut. En de uh, eerste helft hebben we ook niet echt lekker gespeeld. vind ik tweede helft wel beter. Uh, veel druk. Mogelijkheden en kansen, alleen uh, niet afgemaakt. En dan de trainer Erik Ten Hacht. Die zag, ondanks het pijnlijke puntenverlies een hoop positieve punten qua veldspel een uitstekende wedstrijd gespeeld. Uh, de tweede helft het tempo opgevoerd. Uh, was ook noodzaak. Uh, dan hebben we denk ik ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Drie keer het houtwerk geraakt. 4-5% uh, 100% kansen. Maar het is net als vorige week. Ja, de, de scherpte, de alertheid, uh, de gierigheid in de eindfase die ontbrak. Ja, het, hout, het houtwerk. Ja, het mooi dat die trainers toch altijd mooie wedstrijden zien. Ja, ja. ja maar dat hij het houtwerk ook ziet, ja. dat vind ik ook zo mooi. Uh, vierkante palen ook nog. Net als bij de vorige wedstrijd tussen Aden Haag en Ajax was de doelman, Zwinkels, Robert Zwinkels, de absolute uitblinker. Hij merkte ook dat het spelen tegen Ajax iets extra's losmaakt bij de spelers van ADO. Ja, er is van, van de oudsher natuurlijk een gezonde, gezonde strijd. En uh, ja, misschien iets meer van onze kant dan van Ajax' kant. En uh, dus uh, ja, we gaan altijd met, uh, ja, met de hakken hak vooruit. Of weet ik hoe je het zegt. Iemand als beugelzijk als erin kletst, zo gaan we er gewoon lekker in met z'n allen. Ja, dan gaan we naar de onderin, de Eredivisie. Hele belangrijke wedstrijd, Willem II, Roda, rust en eindstand 1-0. Rienstra schoot al vroeg in de wedstrijd, van afstand raakt. Het was de enige treffer van de wedstrijd. Het was een beetje een bijzondere dag voor Rienstra. want vannacht om half vier werd zijn dochter geboren. Een paar uurtjes maar geslapen, maar hij doet het overigens niet aan haar op. Je moet wel jezelf blijven. Ja. Ja, ik ben niet zo'n type die, die gaat dansen of van die gekke gewaadjes doet. Het is zeker bijzonder dat je speelt, want ja, als zo'n half uur vannacht is geboren... hoeveel uur heb je dan geslapen? Drie, vier, vier uurtjes, ja. drie uurtjes. En dan op een slaapbank in het ziekenhuis. Ja, en dan gewoon een topperstijd spelen. Ja, ja en top, winnen. Ja, toch knap. Dan Utrecht tegen Twente. Heeft u ook mee kunnen krijgen. Um, uh, Rachna Niemeyer zat in het stadion en zag dat het 3-1 werd. Met een ruststand van uh, 1-1. Uh, Fugits, die zette nog uh, Twente op 1-0. Toen dachten wij, een verrassing. Kleiber maakte toen 1-1. En vervolgens in de tweede helft van de streek 2-1. En Ayub 3-1. Zal ik nog even kijken naar gisteren? Ja, AZ Sparta werd 2-1. Herakles tegen Peck Zwolle werd ook 2-1. Herenveen verloor thuis van Excelsior 0-1. VVV's Sven ons ontsnel met 2-1. Voor, maar moest uiteindelijk genoeg nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse. En vrijdagavond was er al Groningen tegen NAC. En kwam NAC alsnog langzij met een later gelijkmaker. Belangrijk punt voor de club uit Breda. Ja, en dan uh, kijken we even naar uh, de stand. In Duitsland zouden we zeggen, Tom, volgens mij een voor-entscheiden. Ja, dat is wel, uh, denk ik wel uh, toch een beetje gebeurd nu. Zeven punten, negen wedstrijden nog. En zeker de manier waarop dit weekend. Ja, maakt het ja Alles uh, even op een rijtje. PSV eerste 65 punten. We hebben 25 Eredivisie rondes achter ons nu. Ajax volgt op 7 punten met 58. Dan AZ, derde met 53. Utrecht staat op 44, op de vierde plaats. Twee punten daarachter, Feyenoord, met 42 punten. Op nummer 6 Pek Zwolle, 39. Vitesse, daar kort achter, op 38. Op de achterplek, ADO Den Haag, 36. En dan Heerenveen met 32. Dat is net zoveel punten als Excelsior, dat zich dus uh, zo goed als uh, veilig speelt. Uh, kijk ook naar VVV Venlo, ook 32. Nummer 12, dan gaan we richting de onderste regio. Nummer 12, Herakles Almelo met 30 punten. Groningen heeft er 25. Willem 2 naar de 14e plek op 23 punten. Nak heeft er 21 op de 15e plek. En de laatste drie zijn uh, FC Twente, Roda, JC en Sparta uit Rotterdam. Onderin blijft het spannend, een beetje stuivertje wisselen steeds. Ja, want uh, daaronderin uh, Sparta staat er echt slecht voor... maar ook Twente, langzamerhand, waarvan ja. we steeds horen... komt wel goed, komt wel goed. En Roda, ze staan nu echt gedrongen. Er gaat nu echt een gaatje ontstaan ja, daar onderin. Ja, ja. Hè? Ik kijk nog even naar het scherm. Dan zie ik dat uh, Manchester United inderdaad uh, de voetbalhoofdstad van, uh, van Engeland aan het worden is. Want het staat in de League Cup finale tegen Arsenal. Inmiddels met 3-0 voor. Wat doe jij vanavond om tien uur eigenlijk? Om tien uur dan gaan we het weekend nog eens helemaal na beschouwen. Olympische Spelen, alles zit erop. Mooi. Maar ga wel luisteren. Kan ik naar huis dan nu? Jij kan naar huis. Fijt wij gaan, nou. gaan verder tien uur langs okay. de lijn. Yo.